Jongeren tussen de 15 en 19 jaar zitten dagelijks het langst op sociale media, namelijk 2 uur en 20 minuten. Op de Australian Open zijn opnieuw twee hooggeplaatste tennisters uitgeschakeld. De als tweede geplaatste Tsjechische Pliskova ging in twee sets ten onder tegen de Russische Pavluchenkova die als dertigste is geplaatst. En de als zesde geplaatste Zwitserse Belinda Benchist verloor in twee sets van Annette Kontaveit uit... Land. Gisteren werden al Serena Williams en de winnares van vorig jaar Naomi Osaka uitgeschakeld. Het weer in het zuiden eerst plaatselijk mist. Verder grotendeels bewolkt, en vooral in het noorden wat motregen. Het wordt 3 tot 6 graden. Dit was het NOS-Journaal. De verkeersupdate. Verkeersupdate. van de ANWB. Er staan geen files.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 De uh, laatste is leuk en die heet natuurlijk uh, Adorio Fine Lines, deze laatste album. En uh, ja, welkom bij het derde uur van Toebak Leeft. Nee, zonder gekheid. We zitten te wachten op de verbinding met Hotel Hoogland. En die was nog niet echt helemaal optimaal. Dus uh, Ja, precies. Volgens mij zit er nog een draadje los of zo. Maar heb ik verbinding met Hotel Hoogland, als het goed is? Of niet? Nee, want het is toch een beetje een rommeltje? Nee, goed. Uh, we werken te hard aan om het voor elkaar te krijgen. We hebben het Ja, bent u daar? Of niet? Ja, volgens mij moeten we gewoon telefonisch even contact opnemen met elkaar. Dat is misschien beter, anders dan blijft het natuurlijk altijd maar een beetje. Blijft het. Blijft het. Altijd een beetje rommelig, hè, dames en heren. Maar goed, dus en daarvoor zijn we ook lokale radio. We zijn nog niet helemaal professioneel natuurlijk. Zal ik nog even één plaatje draaien. En dan is straks de verbinding met Hotel Halvo vast helemaal weer tot stand gekomen. Ik speel even wat op mijn dwarsfluit. Ik heb nog wel een les, dat hoor je misschien ook al een beetje. wordt langzaam beter hoor. Echt. Ja, de 90's, dat waren mooie tijden. Het was de tijd dat uh, ZFM begonnen in 1990. En dit komt er als we C.C. And we got our own thing. Ja, we zitten te wachten op verbinding met Hotel Hoogland. Het kraakt en piept een beetje, maar dat kan toch niet zo lang meer duren. We zit daar met een heel team smart te wachten. Dat is hun uh, vergane. Uh, Noem je dat? De informatie die ze verzameld hebben we afgelopen week met u kunnen delen. En we zijn even bezig om zeg maar de verbinding te maken. Gaat het toch weer? Gaat het toch op deze manier? Het is dus niet een beetje oud, dit? Maar goed, misschien niet op een andere manier. We draaien nog één plaatje even en dan uh, moet het voor elkaar zijn. Ja, Michael Tempi. Heeft een nieuwe single uit. Like can't go to church. Lijkt me een goed idee. When the bells ring out in the streets town, I can't be found. I'll send a few hoping that'll help. Nou, goed, het heeft even geduurd, maar uiteindelijk hebben we nu verbinding met Hotel Hoogland. En uh, uh, klopt, Is zit er iemand. Ja, en een zeer goedemorgen vanuit Hotel Hoogland en excuses voor de vertraging, uh, technisch mankementje, en het is weer opgelost. Wij gaan beginnen ietsje later, dus we gaan alles een stukje op. De techniek wordt gedaan door Jelmer. De muziek is weer gedaan voor Kordraaier. en naast mij zit Roy Dongen als mede-presentator. Welkom! En u hoort het warme stemgeluid van Ben Zonneveld. Dank u wel. De gast hier vandaag is Gert van Kuik. Wat gaan we allemaal doen, Roy, vandaag? We gaan heel veel leuke dingen doen. Allereerst zit tegenover ons Astrid van der Veld. En die gaat ons vast updaten over allerlei belangrijke onderwerpen. En daarna komt Fred van Zanten over de open dag van het Wim Gettenbach College. Want het was natuurlijk afgelopen week onderwijsdag, wereldonderwijsdag. En daarna krijgen we de kinderdisco en kindercarnaval en Roy van Buringen komt daar wat over vertellen. Als we dat halen, want we komen natuurlijk wel ietsje tekort in tijd, dan gaan we over het uur heen. We hebben allemaal het verhaal gelezen in De Klink over de oase en Hans Bank gaat het verhaal verder vertellen. Ik ben heel benieuwd. Ja, Ron Brouwer die heeft gisteren een gesprek gehad met mensen die de F1 en de side events organiseerden en die komt daar ook wat over vertellen. Gerry Rutte komt ook nog als afsluiter, ja, wel bekend. Gerry Rutte uh, terug uh, bij uh, Goedemorgen Zandvoort, maar dan in een andere rol om te praten over het komend jaar in Pluspunt. Goed, wij gaan uh, gauw beginnen. Uh, Astrid van der Veld, een zeer goede morgen. Goedemorgen. Uh, GBZ, de enige Zandvoortse partij nog. Uh, we willen natuurlijk graag een uh, aantal dingen van, van je weten. Uh, heb je al koffie ik gedronken met meneer Berendsen? Ik denk dat de oudere eh, oh, ja, oude partij daar oude niet mee eens is. Nee, maar... sorry. Excuus uh, <laughs> naar de oudere partij toe. Ik zat namelijk met mijn hoofd uh, uh, van de week uh, te kijken. En toen dacht ik waar is GroenLinks gebleven. En die zie je uh, meneer Keur nog wel eens. Vandaar deze uitspraak. Sorry voor OPZ. Die is natuurlijk ook de grootste partij uh, in Zandvoort. En ook voor heel Zandvoort. Um, GBZ. Oh ja, de eerste vraag. Heb je al koffie gedronken met uh, meneer Berendsen? Nee. Hij zei, zou met jou koffie drinken aan de hand van de uitspraak of je wel het, uh, het vervoersplan gelezen had. Ja, maar ik heb geen koffie gedronken. met oh, hem. Nou, dat zal dat zeker nog wel komen. Wie weet. Wie weet. En wat in het vat zit is geen koffie. Um, er is deze week en uh, vorige week ook al Kon je een nou plan Ja, Er is uh, deze week uh, een, een plan gemaakt. En uh, kaart is gesteld voor het Watertorenplein, ik wilde haaswaterloopplein Waterloopplein zeggen. Um, en dat plan is gemaakt door de VVD, PVV en OPZ. Ja. Uh, in de vergadering waar het over 300.000 euro ging, waren deze partijen uh, er daarop tegen. Er is zelfs het woord principe uitgesproken. GBZ was sowieso al tegen. Uh, wat vind je van het nieuwe plan? En wat vind je van dan, dat zij dat dan regisseerden? Ja, Nou, Ik vind dat, uh, dat principe hebben ze dus losgelaten. Want ja, uh, ten eerste als je tegen betalen bent van de architecten, dan moet het bedrag ook niet uitmaken. Al zou het een euro zijn, dan moet je, als het een principe kwestie is dat je niet wil betalen, dan moet je ook geen ton betalen. Hoe, hoe komt die draai daarin? Ik, uh, ik ben daar niet betrokken bij geweest. Ik Jullie ben hebben... daar niet over geïnformeerd. Anders dan... Via de officiële kanalen. Dus... En dat is het, uh, het plan wat nu uh, voorgelegd ja, gaat worden? Nou ja, dit plan dat wordt natuurlijk sowieso uh, er doorheen getrokken. Want ja, samen hebben ze een meerderheid. Dus ja, degene die het er niet mee eens zijn, die hebben pech. Gaat, uh, gaat uw commentaar net zo kort worden als de vorige keer? Uh, misschien zelfs nog wel korter. Ja. Het was heel simpel. Uh, het ging erover, geachte uh, raadsleden, jullie uh, werpen voorgenomen, voorgenomen beslissingen weg. Ja. Want de raad had besloten. Ja, de, en... democratisch besloten. Ja. Ze hebben geluisterd naar de, de enquête die gehouden is onder de bevolking. Mm -hmm. Wat hun het mooiste plan vinden. Dus ja, dan ga je gewoon aan je eigen besluiten voorbij. En dat is natuurlijk onbehoorlijk bestuur. Daar werd verder niet op gereageerd? Nee, natuurlijk niet. Dat niemand het maar, vreemd vond. Iedere partij uh, was wel heeft verbazend. zo zijn redenen om voor een bepaald plan te zijn hmm? of voor helemaal geen plan. Maar wat mij meer stoort, is dat er uh, mensen, um, buitengewoon raadsleden zijn, die toegang hebben tot de geheime stukken, dus ook over het watertoren. U praat nu over een, uh, een buitengewoon raadslid van de OPC. Ja, klopt. Die heeft dus toegang tot alle geheime stukken. En dat zijn er best wel veel. Ja. En die werpt zich wel op als woordvoerder van ons Watertorenplein. Dat dus, zijn zaken waar ik me nog meer aan stoor. Dat is correct, maar kunt u dat ook aan de orde stellen in de, in de gemeenteraad? Dat heeft, uh, uh, hoe heet u nou, van GroenLinks, Elke Bali al gedaan. Karim. En die wil het daar in het seniorenconvent over hebben. En ik geef hem groot gelijk, ik vind dit gewoon niet kunnen. Nou we dat Ik vind al. het ook ja. niet kunnen dat raadsleden in een bepaald gebied wonen. Waar ook binnenkort plannen zijn mm -hmm. om, om te gaan bouwen. Dat die zich als uh, ja, een soort van woordvoerder opwerpen bij een, een publieke bijeenkomst. Ik vind dat, dat, dat kan niet, dat doe je niet als raad. Dat is er ook een voor ja, het presidium dan? Ja, ook die wordt besproken. Maar dat is dan niet voor het presidium, maar voor het seniorenconvent. En dat zijn toch twee verschillende dingen. Ja, oké. Zou dat moeten zijn dat mensen zich onthouden als ze een belang hebben bij iets? Ja, natuurlijk moet dat. Ja. Maar toch, uh, natuurlijk laatst, moet met, dat. De, laatst met de venters, uh, toen zei ja. Patrick Berg en meneer Drommel ja. ook van joh, dit ja. raakte ons. Ja. dus nou, bij, zo hoort uh, het. Wij gaan de zalen uit door verzendingsmissie. Ja. En nu zijn er dus. Uh, nou, één ja, is bijzonder raadslid. Ja. En de ander uh, is raadslid. En dat gaat toch besproken worden. En wordt het advies dan van bemoeien er verder niet mee? Uh, dat zou mijn advies wel mm -hmm. zijn. Ik heb inderdaad Patrick Berg ook een keer gevraagd om daar niet over te spreken. Mm -hmm. Dat was weer een ander onderwerp ja, ja. wat hem ook raakte. Over de Curie-Driehoek. Ja. En ja, toen heeft hij zelf gevraagd van wat vinden jullie? En toen heb ik gezegd, ja, ik vind dat je daar niet ik vrij over niet, kan dan. spreken. Nou, ik vond het wel netjes dat uh, Drommel en, uh, en ja, Patrick Ja, zeker, maar, maar ja, zo hoort het. Nou, zo hoort het ook. Goed, dat zijn dan twee zaken die, uh, die, die raken nog de toekomstige projecten. Ja. Zoals daar is het Waardertorenplein. Um, zichzelf... Geloof jij zelf dat het een toekomstig project wordt, het Watertorenplein? Ja, uiteindelijk wel. Misschien... Oh, okay. Of we het meemaken is ja, wat anders. Maar... Ja. Uh, er worden nu kaders gesteld. U zegt zelf al, uh, ik ben er heel gauw klaar mee. Ja. Dan is dat dus een, een, een beetje voor het gegeven verloren zaak. Uh, dan maar een verloren zaak. Mm -hmm. Maar het blijft in principe kwestie. Maar ik vind, uh, wat recht is is recht en wat krom is is krom. Mm -hmm. En als ik A heb gezegd, ga ik niet in 1 en B zeggen blijf ik bij A. Ik ben benieuwd naar het commentaar aanstaande dinsdag. Ja, ja, ja. Nou, het uh, zal niet veel zijn. Ik ben gewoon echt diep teleurgesteld in, uh, nou, dat... in hoe men omgaat met democratisch genomen besluiten. En ook... Dat belooft wat voor de toekomst. En in het raadsprogramma, dat is nog het leuke. Daar staat als een van de eerste zinnen dat de Zandvoortes recht hebben op een betrouwbaar bestuur. Nou, wat is dit betrouwbaar? Ik vind het nogal een uitspraak, want je trekt nu een beetje het, uh, het, het bestuur van die partijen in twijfel. Of in ieder geval hun handelen. Ik vind het handelen van, van mensen die in een die ommezwaai maken, ja, inderdaad, dat vind ik niet correct. Ik denk dat dit dan besproken gaat worden uh, aanstaande dinsdag. Hè. Er is een, uh, een extra raadsvergadering, of een extra raadscommissievergadering. Een raadscommissie, ja. En die begint een half uur eerder. Ja, begint dus een half uur eerder. Mensen Om half acht die... beginnen we... Mensen die willen luisteren moeten of willen komen kijken... ...moeten gewoon een half uur eerder aanwezig ja, zijn. Absoluut. Of de radio eerder aanzetten. Ja, het is maar een half uurtje. Dus ja. verwacht blijkbaar uh, ja. dat dat, dat hamerstuk we een stuk. Maar... Ja, nou nou ja dan... dat is. Dat is maar ik de denk raadsvergadering dat... begint uh, om half negen. En uh, daar wijken we niet van af. Okay. Ook kan wel later worden hmm. natuurlijk. Als de, ja, de gemoederen er een beetje oplopen, verhit raken en zo. Maar in principe, stel dat we met een half uur klaar zijn... ...dan beginnen we toch pas om half negen met de raadsvergadering... Oké, okay, en dan gaat hij gewoon door. Ja. Uh, ander stuk in Zandvoort, ook een toekomstig bouwproject, de Passagepanden. Uh, daar gaat ook over geld. Ja. En daar belooft de wethouder uh, op te ruimen en schoon op te leveren. Uh, Ten gunste van de onder ondernemers die er zitten. Ja. Nou is het natuurlijk wat. In 2019 was de pacht uh, uh, klaar. Ja. Daar is het contract voor. Hè. Uh, u dient het pand te verlaten en de grond schoon op te leveren. Ja. Inmiddels zijn we ruim een jaar verder. Enkeling heeft daar gebruik van gemaakt, enkeling niet. En nu komt het toch voor de rechter. Um, wat vindt de GBZ daarvan? Um, luister, het, is, het, het heeft altijd twee kanten natuurlijk. Hè? Het heeft een ondernemerskant en, een en, en maar de menselijke kant heb je ook. Dus niet alleen de ondernemer. Maar um, ik weet één ondernemer die heeft gezegd... ja, maar ik heb dat pand als mijn toekomst gekocht... En dan denk ik, ja, maar dan had je dus niet een pand op Erfpacht moeten kopen. Of het contract goed moeten lezen. Ja, nou ja. Je weet waar je aan toe bent ja. als je op Erfpacht ja, ja. gaat staan. Met een bedrijf. He, met, een, ja. met een woning. Dat ja. wordt wat anders. Maar als jij een bedrijf hebt, ja, dan weet je. Als je op Erfpacht staat en die wordt niet verlengd. Dan moet je eraf. Maar hij, ze hebben wel jarenlang gebruik kunnen maken. Van een lage Erfpacht. Ja. He, een, een, een lage aanschafwaarde omdat hij op erfpacht staat. Dus ze hebben jarenlang minder kosten gehad aan het exploiteren van het bedrijf ja. al daar. Dat zijn dingen die, die moet je ook mee bedenken. Daarbij zijn de meeste panden gewoon echt... Maar volgens mij, als we weer een keer een zuidwesten krijgen... dan hoeven we niet af te breken, want dan zijn ze al weg. Dus ja, het is heel vervelend. Je zou die ondernemer maar zijn. En dat bedoel ik met die menselijke kant. Ja, ja. En dan denk ik die, die tegemoetkoming die de wethouder nu doet, zodat ze in ieder geval die kosten niet hoeven te dragen, van dat slopen en schoon opleveren, is al een behoorlijke tegemoetkoming. Maar ja, er zijn ook ondernemers die zeggen van, uh, volgens mij hebben wij toch nog recht om daar te blijven zitten. Ja, de rechter gaat ja, daar... Daar uh, ja, dan uh, moeten de rechter dan maar over, over besluiten. besluiten. GBZ, uh, bouwen of winkels? Ik denk dat je aan uh, bouwen meer hebt dan aan winkels. Is het een combinatie bouwen en winkel? Dat is de bedoeling. Okay. Uh, maar um, als je ziet de leegstand. En dan ga je eigenlijk alleen maar weer ondernemers lokken om in, ja, op bepaalde locaties te gaan zitten. Is Kijk, op... ik denk wel zoals als de surfshop die er zit. Die zit daar natuurlijk op een prima locatie. He, die, die heeft die verbinding met het strand. Die moet zeker terugkomen. Het winkeltje erachter, he, die hmm. dus ook veel aan... aan uh, dat, dat zijn allemaal winkels die daar passen, maar ja, moet je daar nou weer restaurants neerzetten? Dat zijn... Het is niet gevaarlijk om het te verknippen. Want het is natuurlijk het moeilijke. Je hebt een centrum waar ja. je wat inderdaad ja. een tegenstand hebt. En uh, wat denk je van het verknippen van uh, het aanbod? Want dat gebeurt anders. Ja, nou ja, dat, dit is verknippen. Maar um, laten we eerlijk zijn, mensen die met de trein naar het strand gaan, die gaan vaak niet het centrum nog in. Nee, nee. Die komen echt voor strandbezoek. En ja, die kun je natuurlijk met dat soort winkels wel weer lokken. He, zoals, ja, ja. Oh, kijk, kijk oh, dat is mooi. Ik ga eens kijken. Jei, oh, die is niet ja, duur zeg. Dat is, dat is ooit planken. de bedoeling geweest. Ja, dat is ooit de bedoeling geweest. Maar, maar ik vind wel, als je daar dan winkels eh, gaat doen. Laat het dan ook wel in de sfeer zijn van strand. het strand. Um, daar, uh, daar is natuurlijk wel een heel beloofd te doen. En dat gaat uh, ook... Steeds langer duren. Ja. Het Badhuisplein? Ja, dat... ook, ook lang duren? Natuurlijk gaat, gaat dat lang duren. De flat is nu in geheel in handen van de gemeente. Ja. Dezelfde... Nee? Nog niet. Nu wel? Dan nou, weet je meer dan ik. Wat ja, grappig. Informatie. Wa oh, <laughs> kijk, kijk, kijk. Maar zou het dan niet handig zijn om die flat gewoon plat te gooien? Dat ziet er ik, toch niet uit? Nee, het ziet er niet uit. Maar ik, er zitten daar natuurlijk... Uh, die, die, die appartementen worden nu allemaal wel bewoond. En ik vind dat je sowieso die mensen dan de goede nee. gelegenheid moet geven... om er een woonruimte te dat kunnen is, is zoeken. En uh, waarom zou je iets plat gooien... als je nog niet weet wat je gaat doen? Nou, dan zou je wat sneller wat plannen kunnen gaan maken en uitvoeren. Want het plan dat ligt nu weer uh, in de ijskast. Of tenminste, het ligt bovenop de ijskast. Uh, er is een, een projectmeneer die dat leidt voor de gemeente. En die, uh, die heeft dus al die dingen al opgekocht. Er zijn wat tekeningen waar iedereen uh, tegenaan loopt te blazen. De ophoging van het Badtersplein. Dat kan je wel schudden, want er is niemand voor. Nee. Maar je hoort er niets meer over. Nee, het is op het moment vrij stil erover. Boulevard hoor ik ook niets meer over. Hoe nee. nee, komt klopt. dat? Ik denk dat er uh, 17 mensen in de raad zitten met 17 meningen. En dan hebben we vier mensen in het college van BMW zitten met ook vier meningen. Dus ik denk... Verrassend. Ja, verrassend. hè? En ik denk dat het ook te maken heeft met uh, dat men toch de informatie wil ophalen bij de omwonenden. Ik vind wel, als je het hebt over die twee gebieden, dat je niet alleen omwonenden moet, in, moet de informatie moet weghalen. Maar gewoon bij Zandvoortes, zoals we hier ook gedaan hebben bij het Watertorenplein. Dat zijn wel locaties die voor iedereen... Zeg maar een betekenis En dan vervolgens doe je er niks mee. Uh, Badentorenplein. Uh, ja, ja, ja er wordt nu de prullenbak ingegooid. Ja, ja. ja. ja dus het, het gevaar ja. bestaat misschien. Dat ja. mensen niet nou, ja. geloven in het ik, geven van een mening. Ik, ik weet nog dat Gert-Jan Bluis zei van... Uh, als, als we dit niet doen, dan kunnen we nog wel eens tegen veel hogere kosten aanlopen. Maar ik ben van mening, als je dit plan weggooit... dat je dan wel eens voor veel hogere kosten kan komen te staan. Hoezo? Ik ben van mening dat uh, datgene wat gekozen is, ook door omwonenden aangewezen het is, als het, het, best, ja, het, het, ja, okay. het eerste plan. Het eerste plan. Dat je van de mensen die hier omheen wonen, daar komen straks gewoon hogere, hogere flats. En uh, ja, die zullen daar tegen ingaan. Ja, die dat gaat jaren duren. En ja, die, die processen kosten ook geld. Ja. Nou, we gaan dat, uh, we gaan dat beleven. Uh, toekomstvisie voor de Gbz. Um, ja, natuurlijk hebben we die. En die, we, we, De volgende periode doen we gewoon weer mee. En waarom ook niet? Nou, we hebben dacht, nu ja, eventjes de, de pech gehad dat uh, ja, onze uh, wethouder beschuldigd is van, van alles en nog wat. En wat vlak voor de verkiezingen duidelijk werd dat er helemaal niks aan de hand is. Het loopt nog steeds. Uh, tuurlijk, maar men denkt ook steeds mm -hmm. nog dat hij wel niet, niet integer heeft gehandeld. En dat heeft hij niet gedaan. Dat is duidelijk geworden door allerlei onderzoeken. Hey, dat, uh, dat klopt. Maar het loopt nog steeds. Het gaat nu weer voor de rechter. Ja. Maar dus dat we, komt toen dat Michel dit niet langer op zich nou, laat zitten. Ja, die moeten we afwachten. Ja. In ieder geval uh, dank voor de komst. En uh, de uitleg over een aantal projecten. Ja. En, uh, voor zover of... ik daar al uitleg over. Weet je, <laughs> weet je, weet je wat het vervelende is? Wat, wat, wat zeg maar aan iedereen bekend is. Hè? De openbare stukken. Daar kan ik het over hebben. Ja. Maar je glijdt al zo gauw dat je weet van... hé, hey, maar in een niet-openbaar stuk staat wat. Dus je moet echt als raadslid zo opletten dat je ja, daar niet over is... uit... Dat wij pro wij proberen wel eens. Is, ja, ja. is die hoge mate van de geheimhouding is die nou echt zo noodzakelijk, vraag ik me weleens af. Er zijn zoveel mensen die iets weten, die overal bij betrokken zijn. En dan krijg je besluitvorming, openbaar bestuur. Wet gaan mensen ja. een beroep op doen op de Bob en dan ligt het toch weer op tafel. Ja, nou wat mij betreft mag er heel veel minder natuurlijk in, in de besloten stukken staan. Maar als het gaat om uh, uh, personen. Dan moet het ook geheim zijn. Hè? Dat is natuurlijk tegenwoordig opgelegd. En als het gaat over bedragen. Dan moet je daar ook terughoudend in zijn. Want ja, ja, zodra ja. dingen nog aanbesteed moeten worden. Bijvoorbeeld. Logisch. Dan ja. kan daar misbruik van gemaakt worden. Ja dat is logisch. Oké. Okay. Ja. In ieder geval goed. alvast bedankt. Okay. En tot de volgende keer. Ja, dankjewel. dankjewel. Tot ziens. Bedankt.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 Daar zijn we weer. Naar de heerlijke muziek gaan we nu verder. Tegenover mij zit Fred van Zanten van het Wim Grettenbach College. Goedemorgen. Welkom. Goedemorgen. We ja, hebben net de internationale dag van het onderwijs gehad. Zag ik op mijn Instagram voorbij komen. Uh, en we zijn heel benieuwd, uh, er komt een open dag, hebben we begrepen. Ja, aanstaande dinsdagavond, uh, 28 januari, van uh, 7 tot 9 in de avond, dan hebben we open huis. Dat is dé manier om de sfeer van de school te proeven. Je maakt kennis met uh, de docenten. Uh, ja, en we, we laten zien waar de school voor staat. Uh, voor degene die het niet weet, we zijn <coughs> eigenlijk de kleinste zelfstandige MAVO met een HAVO-onderbouw van Nederland. Uh, ja, 178 leerlingen in uh, acht uh, klassen, dus 22 leerlingen gemiddeld. En dat is al jaren. Zo. Dus dat wil zeggen, iedereen wordt gezien, ieder wordt gekend. Ja. En dat, dat is de kracht van de school. 22 uh, mensen in de klas, dat is toch wel een mooi, uh, mooi getal. Als ja. dus ik door de regio heen hoor, leerlingen, uh, leerlingen overschot, uh, uh, tekorten hier, tekorten daar. 40 man in een klas. Dan zijn jullie ook wel spek open. Nou, ja, het, uh, het komt niet helemaal voor niks natuurlijk. Het is, uh, we, we, zorgen, we hebben echt heel duidelijk keuzes gemaakt. Van. Wij willen per se dat we die kinderen binnen, uh, binnen hebben die uh, echt gekend en gezien moeten worden. Dus dat betekent dat je inderdaad die keuze moet maken van ik wil niet bomvolle klassen. Maar uh, we staan ergens te, uh, voor structuur, duidelijkheid, veiligheid. En als je in die school rondloopt dan merk je dat ook in de sfeer. Echt een hele fijne sfeer. Je zegt, uh, wij kiezen ervoor om uh, scholieren te hebben die gezien moeten worden en gekend willen worden. Is dat een apart, uh, apart ras? Nee, nee, nee, niet helemaal. Maar, maar hoe selecteer je dat dan? Nou, we, we selecteren niet aan de poort, dat, dat, dat kan dus helemaal niet. Nee, nee, nee helemaal nee, mag ook niet. Waarom nee, nee. Nee. dat dat zo is? Het, nee. Nee, nee, nee, nee, nee, nee. nee, maar er zijn dingen gegroeid. We hebben uh, zeg maar, zeer betrokken docenten en op de een of andere manier groeit er iets van, waar zijn we nou goed in? En toen bleek dat uh, en dat begon eigenlijk met het distractiebeleid en dan krijg je meer of meer uh, kinderen die zeggen, hé, hey, wij we hebben wat meer ondersteuning nodig. En dat, dat werd regionaal. Want toen ik ooit op die school begon, was iedereen kwam uit Zandvoort. En nu komt de helft van onze leerlingen komt uit Haarlem, Heemstede, Aardenhout, Bennenbroek, noem maar op. En uh, ja, dat zijn kinderen die zeggen van daar krijg ik net dat, dat steuntje extra. En zonder dat dat allemaal hele bijzondere kinderen zijn. helemaal Heel gewone kinderen, net zoals iedereen van ons zijn. Is dat een beetje mond-op-mond -mond reclame ge, uh, ja. gebeurd? Ja. Eigenlijk wel. Want ik zie inderdaad, als je met de bus naar Haarlem gaat in, in de, de schooltijd, ja. of terugkom... dat er heel wat uh, uh, kinderen in die bus zitten al. Ja, en op de fiets natuurlijk. Ja. Dat is wel grappig om te zien. De open dag... Uh, is dat alweer een beetje de opmaat naar het volgende schooljaar? Ja, klopt. De start van het uh, aankomend jaar was uh, in uh, de sporthal in Heemstede, in Groenraal. Daar hebben alle scholen die stonden met een, met een stand en die laten dan zien van nou, hier staan we voor. En die open dagen, dan kom je echt de school in. En eigenlijk is zo'n vraag dat je die stelt aan elke leerling van. Mooi shirt heb je aan, hoe zit het? En, ja. Lekker. Nou, zo moet een school ook bij je zitten. Het moet lekker zitten. Je moet je fijn voelen. En, en op het moment dat dat zo is. Er zijn ook echt kinderen die komen bij ons binnen en zeggen... Ja, leuke school, maar wel voor iemand anders. Ik wil, dat kan. Ja, en, en, ja, ik wil... Stel je voor dat iedereen bij ons de school komt... Dan zijn we niet meer de kleinste zelfstandige maven van Nederland. <laughs> ik ben wel heel benieuwd. Uh, ik werk natuurlijk ook op een school. Dus ik denk, nou, even een, een onder ons vraag stellen. Uh, uh, doen jullie ook voorlichting aan jullie studenten... die daarna ergens anders gaan studeren? Want wij gaan natuurlijk ook overal naartoe. Dat dus is een mbo. Uh, en dan gaan we naar allerlei scholen toe om daar iets te vertellen. We zijn nog nooit in Zandvoort geweest. Dus ik dacht, hey. uh, uh, We halen uh, inderdaad, uh, volgende week komen een aantal techniekcoaches binnen. Om uh, de, de, de techniekonderwijs te promoten. Uh, ja, dat, uh, dat gebeurt. Uh, we, dus we gaan ook zelf uh, op pad met onze leerlingen. De, de scholenmarkten, beroepenmarkten. Uh, maar ook uh, in de vorm dat we ouders en uh, oud-leerlingen binnenhalen. In een soort speeddate uh, om kennis te maken met... ja Want er is natuurlijk ook een leven naar de Gertebach. Ja, zeker. Ja. Dus daar moeten we ze wel goed op voorbereiden. Nou, ik denk dat, dat Roy dat ook bedoelt. Van, uh, er zijn natuurlijk nog in de voortgang veel meer scholen die, uh, die, die, waar zij naartoe zouden kunnen gaan. Ja. Um, nou is van de week uitgekomen dat men toch vindt dat kinderen te vroeg moeten kiezen. Ja. Uh, dus in groep 8. Uh, wat, wat vind je daarvan? Uh, zou, maar wat, wat, wat wordt dan de oplossing? Moet je dan de lagere school twee jaar door laten trekken? Of ga je een tweejarige brug, brugklas verzinnen? Mm, er zijn meerdere varianten. Er, is, er wordt geopteerd voor misschien een tieno-college, waarbij je groep 7, 8 en leer 1 en 2 als een soort opleiding kan zien. Of inderdaad een heterogeen uh, uh, zeg maar verlengde brugperiode. Maar dat is... Eigenlijk ook iets wat al vroeger al was, de brugklas van heel vroeger. Dat betekende al dat je nog helemaal niet zo snel geselecteerd wordt. En eigenlijk zijn de doorstroommogelijkheden er nu ook. Meerdere van onze leerlingen gaan naar leer 2, ook verder in 3HVO of toch naar het beroepsonderwijs. Dus feitelijk is er nog niet heel veel veranderd. Er zijn nog steeds allerlei overstapmogelijkheden tussentijds. Waarom komt dit dan toch weer naar boven? Ja, uh, het is inderdaad wel zo dat kinderen. Uh, verkeerd uh, kiezen? Na de, uh, uh, op het moment dat je inderdaad naar een school gaat en je wilde blijven en je hebt verkeerd gekozen, is dat, kan dat soms uh, ja, vervelend uh, nadelige gevolgen hebben. Uh, en dus op het moment dat ik zeg, nou, je kan lang op zo'n school blijven, je weet dat van tevoren, en dan, dan geeft dat iets van zekerheid. Mm -hmm. Maar goed, op het moment, laten we zo zeggen, wij hebben zelf heel veel leerlingen die tussentijds instromen, uh, afstroom van, uh, van, vanuit Havo bijvoorbeeld. Of Ateneum, of opstroom juist vanuit het beroepsonderwijs. Ja. En probeer die kinderen zo snel als mogelijk een gevoel te geven van je bent hier welkom, je moet je veilig voelen, je bent gewaardeerd. En, ja, en je, dat, dat kan heel snel, zeker op een klein schooltje. Ja. Als je de druk uh, uh, wat vermindert hè, voor je, uh, studenten om op binnen een bepaalde tijd een opleiding te doen. Dat als ze eens een keer zeggen, ik heb een verkeerd gekozen, een verkeerd pakket of een verkeerde opleiding, doe er een jaartje langer over. Zonder dat het meteen een schande is en je moet door. Uh, zou dat niet ook een, een oplossing ja. mede kunnen zijn? De inspectie van het onderwijs hanteert nou eenmaal normen, dus de, de, de doorzomsnelheid van leerlingen die moet wel op de een of andere manier aan, aan een zeker criterium voldoen. En anders dan krijgen we een aantekening. Dus ja, dus dat, er zit wel een zekere druk op. Dat begrijp ik. En daar, die druk, als je praat over een tweejarige brugklas, bedenk het ook een vorm van een verlenging in de opleidingstijd. Want dan hebben mensen nog geen keuze gemaakt. Dus je zou je als overheid ook kunnen zeggen, misschien moet die druk wat minder. Ja, op zich zou dat wel mooi zijn. Dat we inderdaad uh, ja, nog beter kunnen kijken van waar, waar word jij nou gelukkig van en waar ja. kun jij het beste ontwikkelen? Nou ja, dat is, oh ja dat, uh, dat is als men op de Gettenbach begint. Het begint met de open dag. Is er een programma op de open dag? Uh, uh, zeker. Je komt maar uh, gewoon binnen. En, uh... Je komt lekker binnen. We hebben niet iets van rondleiding en zo. Je gaat lekker de sfeer proeven. We, we hebben wel van uh, om half acht start de lezing over dyslexie. Daar is heel veel vraag naar. En we gaan volgend jaar starten om, uh, uh, met, met een sportklas. Want uh, een? een sportklas. Sportklas? Ja, ja, kijk. Want we willen natuurlijk ook aantrekkelijk zijn voor kinderen die niet zeggen van ja, ik heb alle, alleen maar ondersteuning nodig. We zijn een hele gewone, een gewone MAVO met ja. haven onderbouw. En, maar er zijn ook kinderen die hebben andere talenten. Nou, een sportklas, dat is natuurlijk... We hebben een eigen uh, gymlokaal op het terrein. Een eigen sportveld voor de deur. Ja, uh, hoe moeilijk kan het zijn dan te zeggen van... Nou, waar kunnen we nog meer in uitblinken? Wacht, een voorziening in zo'n ja. kleine school. Ja, ja, ja. ja. een dat is... Uh, uh, nou ja, ik zou haast zeggen welke Zandvoort... weten niet hoe die Gettenbach eruit ziet. En dan hoef je die nog niet eens opgesteld te hebben. Het, het is een, een, een, een stijl ding in Zandvoort. En dat uh, gaat goed, begrijp ik hieruit. Dus, um... We zijn ook super blij natuurlijk nog met de, na de renovatie het ziet ja. Het heeft ja. een fantastische uitstraling. Het is echt een, ja, een, een heerlijke werkplek. Ja. Zowel voor leerlingen als voor de docenten en ondersteunend personeel. we ook gewoon komen kijken? Iedereen, natuurlijk. Hartstikke leuk. Geef het door aan broertjes, zusjes, buurkinderen. Kom op die 28e. Gewoon bij ons langs. Oké, okay. dankjewel. Om uh, 7 uur. Uh, op 28 januari dinsdag is de open dag van de Wim-Getterbach-school. Dank u wel. Bedankt. Als uh, laatste onderwerp van dit uur gaan we praten met Roy van Buringen, bekend van uh, disco's en carnavals en andere evenementen. Ja. Welkom Roy. Morgen. Morgen. Um, de carnaval uh, uh, is wel een eentje weg. Ja, nee, is, is al een eentje Of ben je al druk, druk mee bezig? Uh, ja, we zijn er druk mee bezig. We zijn nu met, uh, met voorbereidingen bezig. Uh, het, is, uh, heel, het, wo het wordt uh, altijd is natuurlijk best wel, uh, best wel een, uh, een ding... Er komen heel veel kinderen, uh, je hebt te maken met de cadeautjes die we weggeven, je hebt te maken met de vrijwilligers die we daarvoor uh, nodig hebben, dus ja, dus het is best wel een drukke voorbereiding eigenlijk, en, um, maar ook wel een leuke voorbereiding, want het is altijd wel een happening en die kinderen gaan altijd met blije gezichten weg, maar niet alleen die kinderen, de ouders ook, want het is niet alleen een kindercarnaval, maar de ouders die die komen ook voor een biertje en een uh, cola. Ja. En om gezelligheid Eigenlijk is het een gescheiden feest. Ja, zo moet je het eigenlijk <laughs> zien. Je het eigenlijk, een beetje zien. Ja, eigenlijk zou je in het eerste stuk van de dag een kindercarnaval moeten hebben. En de andere deel van de dag in de avond gewoon volwassenen gewoon lekker doorpakken. Dat zou je eigenlijk moeten doen. Maar het begint middags al. Het, uh, het, is, het, is, het, is, het is in de middag inderdaad vanaf 2 uh, uur. En uh, op 23 februari. Uh, 23 februari. Vindt die plaats. En wat heel erg belangrijk is, er zijn wat sponsors afgehaakt. Oh ja? En uh, ja, dat komt of het bedrijf bestaat niet meer, of uh, ze hebben andere doelen in hun, uh, in hun bedrijf. Dus uh, we zijn eigenlijk op zoek uh, naar sponsors voor uh, de Kinderdisco. Dat, uh, dat we toch die cadeautjes kunnen gaan weggeven. Uh, want uh, aan het einde staat er altijd een hele lange rij met kinderen. En dan mogen ze op het podium en dan mogen ze een cadeautje uitzoeken. En er ligt al bergen vol, want het zijn meestal ook gewoon honderd kinderen die hier ja, op, ja. op bezoek komen. Dus, uh, dus uh, uh, mocht een bedrijf dit horen, bij wie kunnen ze zich melden? Uh, of bij het Theater De Krocht of uh, via mijzelf, via info.royvanburingen.nl Oké, okay, nou dat, uh, dat komt vast wel goed. Ja. Het is al een gigantisch gezicht, uh, uh, heel veel kinderen... In de grote zaal en heel veel ouders in, uh, in de, in, aan de bar. Aan de bar inderdaad. Ja. En dan uh, en uh, is natuurlijk voor de kinderen een playback show. En, en Nop die draait lekkere muziek. En ja, het is hartstikke leuk. En ik sta weer te springen als een kind. Dus dat uh, <laughs> vinden die ouders <laughs> helemaal grappig in mijn kostuum in in <laughs> Roy, uh, het is altijd druk. Moeten kinderen zich opgeven van tevoren? Nee, het is gewoon binnenwandelen dat, um, je kan gewoon uh, met je kind naar binnen en dan uh, is er meestal wel gewoon oh, genoeg plek. Ik heb nog nooit meegemaakt dat er te veel kinderen waren. Ik zie maar, de, de krocht is natuurlijk een bepaalde uh, omvang met een bepaalde capaciteit. Ja, nee, dat is zeker waar. Maar al, vooral alle tafeltjes en stoeltjes staan aan de kant. Uh, alles is gewoon uh, lekker weg. Dus er is gewoon genoeg ruimte. Ja. Hoe laat mogen de kinderen binnenkomen? Twee uur. 2 uur. 23 februari, 2 uur in krocht. Ja. Um, en tot hoe laat duurt het? Uh, tot 5. Tot 5 uur? Ja. En dan is er nog een nazit. Dan is er zeker nog een nazit <laughs> voor de mensen die nog een borreltje ja, wil blijven doen. Ja, de kinderen willen dat volhouden. Ja. <laughs> ja. Um, over, waar we het ook nog over willen hebben is de kinderdisco's. Ja. Um, dit jaar is het nog niet gebeurd of wel? Ah, nee, De nee, nee. komende vrijdag is de eerste. Is het de eerste? Is de eerste van het jaar. En wat heel erg mooi is, afgelopen jaar... Merkte ik dat ik het een, dat het een beetje inzakte. Qua bezoek van de kinderen. En wat en, was de leeftijd van uh, de kinderdiscouw? Van 6 tot 12 jaar. Van 6 tot 12 jaar. Ja, en het, het zakte in en dat was best wel jammer. en Ook qua vrijwilligers, heel erg ingezakt. Uh, je merkte gewoon dat het zo druk was. De kinderen waren heel erg druk. En daardoor was de gezelligheid weg. En dat was heel erg uh, jammer. En toen hebben wij als team vrijwilligersteam na zitten denken van wat kan dat nou zijn? Als eerste kwamen we erachter dat gewoon kinderen gewoon 10 euro meekregen om uh, helemaal op te maken. Nou, van 10 euro kan je echt heel veel snoep kopen als een uh, uh, zakje snoep 50 cent kost. Ja, ja. Um, en onbeperkt cola en uh, sinaas en limonade en alles konden ze nemen. En toen dachten we van, ja, daar worden ze druk van. Toen bedachten we, nou dan gaan we nu eerst maar gewoon een koekommertje en, uh, en een tomaatje een en een wortel uh, op de tafel ook neerleggen. Dat ze dat konden pakken. Dat was een binnenmump van tijd gewoon op. Dat was wel grappig bij kinderen. Ja, ja gezonde toen, dingen vonden ze ook lekker. Ja, dat vonden ze ook lekker. En toen bedachten we, weet je wat we doen? We gooien gewoon een euro op de intree, dus de, de intree is nu 3 euro. Dat is inclusief uh, twee, twee keer een snoep of chips of iets en onbeperkt uh, water en uh, vier keer limonade. Dus dat tientje, dat is dan weg, dat hoeven dat, ze niet meer op te maken. Nee, dat hoeven ze niet meer op te maken. Ja, dus ze kunnen ze krijgen... niks, ze kunnen niet meer kopen bij je. Nee, nee. Het is gewoon, de ouders betalen 3 euro boven. En daarvoor krijgen ze gewoon hun drinken en, en wat lekkers. En niet meer onbeperkt. En dat? A, de kinderen waardeerden dat gewoon. Dat vond ik echt heel erg leuk, want je hebt geen je hebt verdeeldheid. Want dat ontstond er ook nog. Dus kinderen waren echt verdrietig dat zij niet een zakje meer konden kopen. Ja. En je hebt nu gewoon een positiviteit, vooral bij de ouders, de kinderen. En er is ook gewoon minder drukte en veel meer gezelligheid. Waardoor ook het bezoekersaantal van de kinderen nu gewoon weer aan het stijgen is. Ja. Grappige ontwikkeling. Uh, ja, de maar wel duidelijk, als je ja. uh, 5 euro meekrijgt of 10 euro, is dat een groot verschil. Ja, en dat ging mij ook uh, aan mijn hart. Ik, ik, uh, ik heb dat zelf ook vroeger meegemaakt. Ik ging ook vroeger naar kinderdisco's. En daar was het ook: kon je onbeperkt snoep uh, kopen. En ik kreeg, maar, of maar niet, want dat was ook hoop: een paar gulden mee. Ja. Nou ja, dat is verschil. Ja. Ja. Hey, dit, dit wordt de eerste. Ja, de eerste. Je hebt het dus. al uitgeprobeerd met die worteltjes en die ja. tomaatjes. En dat ga je dus uh, vrijdag weer doen. Ja, zeker. Dat blijven we gewoon het hele jaar doen. Hoeveel zijn er dit jaar? Uh, sowieso hebben wij er tot de zomervakantie tot mei. Elke maand één. Meestal is het altijd de laatste vrijdag van de maand proberen we dat te doen. Soms is het even eerder vanwege vakantie of later. Van tot? Uh, van 7, tot, uh, 7, 7 uur tot 9 uur is het. Oké, okay, 2 uurtjes. Twee uurtjes. En dan kunnen ze lekker swingen, dansen, springen, wat ze wel willen. Doen we een spelletje tussendoor. Ze zijn helemaal gek van de stopdans. Dus de muziek gaat uit en dan stoppen ze met dansen. En dan moeten ze stil blijven staan. En als er eentje overblijft winnen ze een prijsje. Een soort stoelendans. Een soort stoelendans, ja, maar dan moeten we stoppen. Ja. Ja. Dus... Uh, ja, en wat heel belangrijk is, dat wil ik nog wel zeggen. Ik ben echt heel erg op zoek, omdat het ook weer drukker wordt naar vrijwilligers. En het zijn meer gastvrouwen en mannen die uh, de kinderen begeleiden in de, in de zaal. Een beetje opletten dat er geen rare dingen gebeuren. En een beetje af en toe limonade inschenken. En het is twee uurtjes in de, in de maand. En er is geen voorbereiding nodig. En je hebt er ook nog heel erg gezelligheid mee. Want het is gewoon een leuk team waar je mee werkt. Mogen dat? Uh, ook uh, jongens en meisjes van de jaren 15, 16 zijn, die net uit uh, die komen? Ja, vanaf komen. 16 hebben wij besloten. Oh, ja, okay. Want uh, vroeger was het wel jongere kinderen, ook die vrijwilligers waren, maar die merkte, de, je merkte gewoon dat het net nog echt kinderen waren en te dichtbij waren. Ja. En die gingen zelf ook nog rottigheid uithalen. Ja, dat schiet er niet op. <laughs> nee, dus vanaf 16 ja. jaar en, en het liefst volwassen. En misschien Wordt een paar dat, scouts uh, vragen? Scouts misschien. Dat is wel een mogelijkheid inderdaad. Ook deze mensen kunnen zich opgeven bij uh, info.roivamburingen.nl Ja, of even melden bij pluspunt. Oh ja, de locatie is, is altijd pluspunt. de kelder van Pluspunt. Ja, inderdaad. Goed, aanstaande vrijdag is dan de eerste kinderdisco met worteltjes, tomaatjes. En die begint om 7 uur en die is tot 9 uur. Ja, Roy, bedankt voor de uitleg. Yes, en bedankt tot ziens, ook weer. Tot Roy. Ziens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 And I wanna know, I wanna know the beat. Don't stop until the break, or don't. When I said a M A -S, S, a T E R, a G with a double E.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 What are you waiting for? To the hip, hop, the hippie to the hippie, the hip, hip, hop, and you don't stop.